Bon van Kamp met het NRW's Journaal. De Oekraïense Ombudsman voor de Mensenrechten wil toegang krijgen tot het aangevallen kamp voor Oekraïense krijgsgevangenen in de regio Donetsk. Volgens Oekraïne en de EU heeft Rusland gisteren tientallen gevangenen gedood, wat een oorlogsmisdaad is. Ook het Internationaal Rode Kruis, dat in de regio actief is bij evacuaties, heeft toegang tot het gebied gevraagd. In het gevangenkamp zaten onder meer militairen die eerder het afvalstalcomplex in Mariupol verdedigden. Volgens de leiders van het separat separatistische bestuur van Donetsk zijn er 53 krijgsgevangenen omgekomen boerenprotestorganisatie Agraxie staat toch open voor een gesprek met Johan Remkes, bevestigt voorman Bart Kemp, na berichtgeving van het AD. De organisatie wil maandag bellen met de stikstofbemiddelaar, niet voor een inhoudelijk overleg, maar om het gesprek te voeren over de uitnodiging van Remkes om te komen praten. Tegen het AD zegt Kemp dat onderhandelen alleen zin heeft als het kabinet de stikstofdoelen loslaat. Donderdag werd duidelijk dat boerenbelangenorganisatie LTO toch bereid is een eerste verkennend gesprek te voeren met Remkes. Dat gebeurt komende vrijdag. Berlijn doet de spotjes uit die s'avonds gericht staan... op gezichtsbepalende monumenten en gebouwen... zoals de Berliner Dom, het Raadhuis en het Slot Charlottenburg. De stad vindt het onverantwoord om veel geld uit te geven aan stroom... terwijl door de oorlog in Oekraïne de energievoorziening wordt bedreigd. Annemiek van Vleuten heeft de koninginrit van de Tour de France gewonnen. Ze schrijft daarmee niet alleen de voorlaatste etappe op haar naam... maar neemt ook de gele trui over van Marianne Vos. Met die voorsprong neemt Van Vleut al een flink voorschot op de eindzegen in de Tour. De nieuwe nummer 2 in het algemeen klassement, Demi Vollering, volgt op ruim drie minuten. Het weer. In de loop van de avond en de nacht vanuit het westen op steeds meer plaatsen regen. Morgen is het overwegend bewolkt en regenachtig, maar smiddags klaart het op. Het wordt maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 ZFN's Nightwolf met Mario Zandvoort. Zaterdagavond op ZFN. Zandvoort zaterdagavond... Een wandeling over het strand, door de duin en het centrum van Zandvoort. Dat betekent de komende drie uurtjes weer een hoop lekkere muziek op de radio. Begin van je stapavond. Dat betekent straks in het tweede uurtje DJ Mauser met zijn Global House vibe. Straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavascelli. Ik wilde eigenlijk uh, Raimundo uh, op de radio doen. Want uh, vandaag een feestje. Nou ja, deze week heeft hij een feestje. Gisteren kon je hem al horen op uh, Slam. En uh, ja, 30 jaar in het pak. Oude lul is het. Ja, ja, ik ben wat ouder, dus... Mag ik het zeggen, is dus, uh, ja, als je dan eventjes op je hoofd gaat krabbelen, dan denk je van nou, ik ben ook al zo lang bezig. Ja, ik hou het niet bij. Hij nou, heeft carrière gemaakt en ik deed het bij de het radio. En uh, ja, hè, dan hou je niet zo bij dat je al uh, langer dan 30 jaar in het vak zit. Maar in ieder geval, Raymondo 30 jaar in het vak. En ik heb nog een oude telefoon van hem. Dus ik heb hem geprobeerd te bereiken. Niet gelukt. Anders had ik, uh, had ik uh, uh, ja, geprobeerd om de show van vanavond, die, die gaat draaien in een scheep... om die ook hier op de radio te krijgen. Maar uh, misschien uh, van een week even met hem bellen. Kijken of ik het telefoon van hem kan bemachtigen. Dan moeten we via via natuurlijk. Uh, en dan uh, misschien volgende week uh, Raimundo hier op de radio een uur lang in de mix. In ieder geval uh, zaterdagavond. Als opening horen de Basement Jacks met Red Alert. De Grant Nelson remix uh, opnieuw uitgebracht in een nieuw jachtje. En zometeen een beetje show nieuws. De party updaten. Natuurlijk de boven beste platen van de dansgroep. En natuurlijk een lekkere muziek. Onderweg zometeen meteen een plaat. Ja, ik denk, ik weet niet of je goede speakers hebt. Maar uh, ik zou de bassen er meteen een beetje uithalen. Want het is een hele oude plaat van de 2 Live Crew. Ik vond hem en ik dacht, ja, ik moet even draaien. One and One. Misschien is het voor je tijd. Maar uh, ja, ik vond het een grappig nummer toen de tijd. Maar is het tijd voor Waterstone. Uitering Amanda Wilson met It's Over. Nou, je hoort hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Een hele Goede avond been cheating and telling me lies. You've been creeping while I'm sleeping at night. And you've been just Wie ik ben, is de echo van mijn eigen stem. Ja, dat was Big 2. En die kennen we natuurlijk van de opposites. En nu deden iets samen met Antoon, met uh, Echo. Die plaat op die vorig jaar hebben ze voor de een kistje live gemaakt. En nu hebben ze dan een afgewerkt. En dat is nu de nieuwe plaat. Big 2 of Big 2. samen met Antoon, met Echo. En waarom heet die Big 2? Nou, ik weet niet of je hem ooit gezien hebt. Maar die man is echt lang. Echt. Als ik naast hem sta dan. Uh, Kenny op mijn hoofd, Kenny uh, Leuner. Zo groot is die man. Die man is pakken een beetje 2,5 meter lang. En uh, nu deed ik samen met Anto met Echo. En de vormen we de Two Live Crew. Een oude klassieker met One and One. En ze zijn ooit beroemd geworden met het, uh, met het nummer Meet So Horny. En dit was dan een, een B-plaatje. De B-kant van die plaat. En uh, ja, ik heb hem altijd wel leuk gevonden. Ik heb even een beetje shownieuws voor je. Keylis, die is niet te spreken over de werkwijze van uh, Beyoncé. Laatstgenoemde brengt uh, vrijdag, haar, uh, afgelopen vrijdag, uh, dat was gisteren, haar al een renaissance uit en gebruikt daarop een sample van Kelis. Maar, uh, maar ze heeft haar collega hier niets over laten weten. Kelis vertelt in een video op Instagram dat ze dit onfatsoenlijk vindt. En ja, over allemaal zitten te wachten trouwens op dat album van Beyoncé. Het is uh, vrouwlie van uh, uh, Jay-Z. En we kennen het misschien, misschien dat je er nog kent, van uh, Destiny Child. Ik heb daar uh, jaren geleden, nou ja, pak een beetje, gewoon weer een eeuw geleden, deed ik daar, uh, ja, werkte ik uh, mee met dat concert uh, het, uh, in Nederland. En uh, ja, er waren drie dames en uh, ja, we waren goed. Toen ging Beyoncé solo, helemaal fantastisch. En daarna werd het stil, ja, kinderen maken en zo. En uh, ja, en ik weet het niet, maar die nieuwe plaat van haar, ik heb hem nog een paar keer gehoord. Het is leuk, maar ja, zoals we Beyoncé vroeger kenden, is het niet meer. Dus uh, ja, ze is een beetje in Nederland in ieder geval toch een beetje, denk ik wel, uitgeschreven. Maar ja, hè, Kelly's is boos en we zijn benieuwd hoe dat allemaal gaat verlopen. Het gaat allemaal over het album, dus uh, Renaissance, wat gisteren is uitgekomen. Uh, nog een beetje nieuws. Uh, Ed Sheeran, die heeft als eerste artiest ter wereld 100 miljoen volgers op zijn Spotify. In die lijst met artiesten met de meeste volgers van het muziekplatform staat de, uh, uh, Ed Sheeran dus helemaal bovenaan. En als beloning voor deze mijlpaal ontving de Britse zanger een t-shirt. En in een video die uh, Sharon afgelopen dinsdag deelde op Twitter zegt hij, dus ik heb net 100 miljoen volgers behaald op Spotify. En Spotify uh, heeft me dit T-shirt gestuurd. Sharon uh, draagt erbij een shirt waarop staat: vraag mij naar mijn 100 miljoen volgers op Spotify. Ja, hè? <laughs> ja, het is uh, ja, hè? Ja, vul het zelf in. Wat je daarvan vindt. In ieder geval Sharon wordt uh, qua Spotify volgers gevolgd door uh, Ariana Grande, die heeft 81,7 miljoen uh, volgers. Billie Eilish 66,3. Drake 65,5 miljoen. En Justin Bieber uh, sluit hem af met uh, 63, 6 miljoen, maar ja, Ed Sheeran dik weer bovenaan met 100 miljoen volgers, dus uh, ja doet hij zeker heel erg goed en misschien heeft dat wel een beetje te maken met het concert, hè? laatst was hij in, uh, in de Dome en uh, nou, de hele Bijlmer was gewoon uh, chaos, want uh, parkeren, als je wilde parkeren dan uh, moest je gewoon uh, een week van tevoren een parkeerplekje reserveren, want uh, alles was gewoon vol. Letterlijk even gruwelijk. Alle parkeerterreinen waren vol. Treinen, stations die helemaal vol stonden. En dat alleen maar voor Ed Sharon. Dus ja, die man heeft wat bereikt. Vandaar ook die uh, 100 miljoen volgers. CFM Zandvoort, ik veel te veel Muziek, daarvoor zit je aan je radio gekluisterd. Zometeen hard drive met Deep Insight. Maar eerst hier uh, Emma collega's met Conga Madness. Je hoort het hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Vibes across the Netherlands And the world. Ah! This is The Nightwalk Mainstage Only on CFM CFM En de Lights Go Down. De DJ Kone en Mark uh, Palacio remix. En daarvoor worden we Hard Drive met Deep Inside. En dat was de Todd Edwards remix. En zo werd het even tijd voor de party update. Wat voor leuke feesten allemaal gaan. Op deze zonovergoten uh, zaterdag. Nou ja, de zon is in inmiddels alweer... Uh, uh, laag en uh, ja, onder om het maar zo te zeggen. Redelijk onder hè. Maar uh, het was vandaag weer een fantastische dag. En ook een fantastische dag vanavond in, uh, in de Escape in Amsterdam. Het wekelijkse beetje brainwash. En vandaag uh, de, de birthday bash. Namelijk Raimundo, 30 jaar in het vak. Begint allemaal om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie check de website escape.nl. En natuurlijk onze eigen zoon voor dus Raimundo, 30 jaar in het vak. En vanavond heeft hij meegenomen Jasper Klaas en uh, Ramon Santos. De MC is Jan though dat vanavond dus in uh, Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash. En wij feliciteren natuurlijk uh, Raimundo. Met zijn 30-jarige bestaan van zijn carrière. Als, uh, als club DJ, hè, festival DJ. En uh, ja, het zal zeker een heel groot feest worden, allemaal. Begin om 11 uur duurt tot 5 uur in de ochtend. Nog een leuk feestje, iets verder door. Is Throwback Every Saturday. Van 10 tot 5 ben je welkom in Club Air. En daar is vanavond hip-hop en RB. En voor meer informatie, afgekort uh, Throwback.nl of Air.nl. En wie allemaal komen. Ik heb geen idee. Ik weet wel wat er vanavond ook gekomen bij een ander wekelijksfeestje in de Melkweg. encore. begint rond de klok van middernacht. En het is ook hiphop en R&B. En voor meer informatie check de website encoreamsterdam.nl of melkweg.nl Dat is Hollands home of hiphop en R&B. Uh, je mag gewoon naar binnen, want lidmaatschap is niet verplicht. Als je 18 plus bent, mag je gewoon naar binnen. En als we gaan kijken naar de leuke feestjes vanavond. Nou, vanavond in, uh, in de Ziggo Dome. 9 uur begonnen. Charlie Lautos en Mental Theo de Final Show. Volgens mij hadden ze al een afscheidsfeestje gehad. Ik weet niet hoe vaak ze afscheid nemen, maar in ieder geval vanavond dus in, uh, in de Ziggo Dome. Charlie Nauto's Mental Theo, The Final Show. Ze nemen officieel afscheid en hebben ze ook allemaal vrienden meegenomen. The Two Brothers on the Fourth Floor komen voorbij. Critical Mass, DJ José, Gizmo, Mark van Dalen, Rob en MC Joe, Roughneck de Viper, Wesley Snyder. Nakatomi. Nou nog veel meer. Check even de website wonderfulyears.nl voor al die informatie over het feestje vanavond in de Ziggo Dome. Is allemaal om 9 uur begonnen. En voor de rest allemaal leuke feestjes en festivalletjes. Nieuwsteek in de. Uh... Het cultuurpark bij de Westergasfabriek. Milchand Festival Amsterdam 2022. Is er vanmiddag begonnen om 12 uur. En, en op de NDS in Amsterdam. En vanavond de No Art Festival. Dat is niet, nou ja, vanavond is nog bezig. Maar het is begonnen vanmiddag om 12 uur. En natuurlijk hebben we Pride Park. Ook begonnen om 12 uur in het Vondelpark in Amsterdam. En Awakenings hè. Bijzondere Awakenings. Summer Festival 2022. Een weekendfestival. Normaal is dat maar één dagje. En nu is het gewoon een heel weekend in de Beekse Bergen. Dat is natuurlijk in heel Varensbeek. Rekenings Festival. En voor de rest uh, ja, zijn er eigenlijk overal wel leuke feestjes. Milkshake is ook morgen nog. Dus uh, moet je maar even kijken op DJGuide.nl. Dan vind je alle feestjes voor dit komend weekend. En natuurlijk voor de rest van het jaar. Gaan wij snel door met muziek, want daarom zit je aan je radio gekluisterd. Avisie, hij is er niet meer, maar hij leeft voort in de muziek. Samen met Sebastian Drums met My Feelings for You, The Mark Knight Extended Remix. Hoor het nu hier op TFM Zandvoort in de Nightwalk. Hell he in the mix op zfsm De veel gebruikte sample moet ik zeggen in vele clubhits Daarna daar we een white labeltje met Burning en zo werd het even tijd voor de Nightwalk 10 welke plaatsen zijn er erg populair in de clubs op de festivals en natuurlijk op de radio deze week op 10, We Beat Girls in de, in de remix van Nick Fachuli met For The Same Man op 9, Pasha met Room Service de 24 hour mix op 8, Martin Heuger en Chami met The Calling, op 7 Drake met Massive. En op zes deze week Bob Sinclair. Een remix van Mark Broom met I Feel for You. En op vijf deze week Butch met de same like dope but different. Op vier, Roon Arcane, Klaptone in de remix van Klaptone met Calabria. Oude gouden zomerse plaat in een nieuw jasje. Op drie deze week, Sebastian Drums en Avisi. Plaat hoor niet zojuist met My Feelings For You. Op 2, Elf System, ex-nummer 1 plaatje met Afraid To Feel. En deze week nog steeds op één, Bob Sinclair in de remix van Fisher met World Hold On. Nou, die hebben we vorige week ook al gedraaid, dus die gaan we niet draaien. Ik ga andere muziek voor je draaien. Wat dagje van Eric Bo met Boom Sound. en dan krijgen we een beetje splaaggeplekken. En, uh, en daarvoor horen we Lizzie Curious en James Hur. U zingt mooi aan met Burning In Me. En tot zover ook dit uur van de Nightwalk. Niet getreurd, zometeen DJ Mouse. Met zijn Global House vibes. Een uur lang in de mix. En straks in de derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië. DJ Kavanskelly zou zeggen... blijf lekker luisteren. Ik heb nog even muziek te gaan. Wat dacht je van... Uh, Azzy Savaris? De remix van Sunshine Day. En die is uh, van... Crazy uh, uh, Lisa. Ik zeg tot zometeen... na de break...